Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het noorden van Syrië is een aanslag gepleegd... tijdens een Koerdische bruiloft. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten... zijn er zeker 22 doden en tientallen gewonden. De aanslag was in de stad Hasaka. De Syrische staatstelevisie meldt dat een zelfmoordterrorist... een bom heeft laten afgaan tussen de bruiloftsgasten. De Universiteit van Amsterdam heeft het bestuur van het Amsterdam Studentenkoor op het matje geroepen. Aanleiding zijn incidenten tijdens de ontgroening bij een mannendispuut van de vereniging vorige maand. Twaalf studenten moesten in de gracht zwemmen en tussen het afval slapen. Drie van hen moesten naar het ziekenhuis. Het bestuur van het koor moet morgen uitleggen aan de universiteit welke maatregelen de vereniging gaat nemen om herhaling te voorkomen. In Oostenrijk zijn twee Nederlanders zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op een bergpas in Tirol. Een busje met caravan raakte van de weg en viel 40 meter naar beneden in een ravijn. De twee zijn met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht, Ze zijn niet in levensgevaar. De Italiaanse kustwacht heeft vandaag zeker 6000 migranten van zee gehaald. Ze zaten op 40 boten voor de kust van Libië. Negen migranten zijn omgekomen, een zwangere vrouw en een kind zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Italianen moesten zeker twintig keer heen en weer om alle vluchtelingen aan land te brengen. De VS heeft het overleg met Rusland over de wapenstilstand in Syrië stopgezet. Volgens de Amerikanen houdt Rusland zich niet aan de afspraken. Daarmee worden waarschijnlijk de aanhoudende bombardementen bedoeld van Syrische en Russische vliegtuigen op Aleppo. Het oostelijke deel van die stad werd de afgelopen dagen zwaar gebombardeerd. Daarbij werden ook ziekenhuizen geraakt. Het weer vannacht blijft het vrijwel overal droog en lokaal kan nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen flink wat zon, maar vooral in het zuiden is het eerst nog bewolkt. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Dit was het ten opzichte. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZfM. ZfM. Met nu het laatste uur.